9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De Duitse regering heeft voor het eerst een IS-vrouw geholpen om terug te keren naar Duitsland. De vrouw van 30 kwam gisteravond samen met haar drie kinderen aan op het vliegveld van Frankfurt. Ze waren vertrokken vanuit de Iraakse stad Erbil. Bij aankomst werd de vrouw ondervraagd, maar ze is niet opgepakt. Ze wordt wel verdacht van het aansluiten bij een terroristische organisatie. Tot nu toe heeft de Duitse regering alleen kinderen teruggehaald uit IS-gebied. Afgelopen week oordeelde een hof in Berlijn tot twee keer toe... dat Duitsland IS-vrouwen moet terughalen uit Koordische kampen in Noord-Syrië. Bij de districtsverkiezingen in Hongkong... hebben al meer mensen hun stem uitgebracht dan vier jaar geleden aan het einde van de dag. Het aantal was al vroeg in de middag gehaald. In de ochtend stonden er al lange rijen voor de stembureaus. De verkiezingen worden vooral gezien als referendum over de invloed van Peking op Hongkong... Al maanden zijn er protesten tegen die invloed vanuit China. De verwachting is dan ook dat pro-Peking-partijen het minder goed zullen doen. Premier Johnson wil nog voor de kerst de brexitwet laten behandelen in het Britse parlement. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de conservatieven dat vandaag wordt gepresenteerd. Johnson noemt het een vervroegd kerstcadeau... De Britten gaan op 12 december naar de stembus. Johnson hoopt dan een absolute meerderheid te krijgen... zodat hij zijn brexitplannen door kan zetten. Duitse media hebben geen goed woord over voor de ziek-heil-opmerking... van voetbalanalist Marco van Basten bij Fox Sports. Van Basten sprak buiten beeld, maar hoorbaarde Hitler goed uit... na een interview met een Duitse trainer. De Duitse krant Beeld spreekt van een schandaal... en vraagt zich af wat voor gevolgen de uitspraak voor Van Basten zullen hebben.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 Thank <laughs>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 Thank you.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 gezoogd, fremd zie ik weer uit. Heel mij mir gewogen, met manchen bloemen Dat meisje sprak van lieve, die moordargaarvolle. Dat meisje sprak van